12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De puzzel rond de nieuwe zendschema's in Hilversum wordt steeds duidelijker. Programma's verdwijnen. Er komen nieuwe programma's bij. Er zijn er die verkassen. Ook bij de buren van 3FM. Daarover zometeen nieuws. Verder een mediaforum met Rosa Garcia Lopez en Melo van Hintum. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Goedemiddag. Oppositie in Tweede Kamer kraakt gevangenissenplan. Forsverlies voor SNS Reaal. En ombudsman doet onderzoek naar betalingsregeling verkeersboetes. Het weer, de zon schijnt volop. Vooral in het noorden en oosten zijn er wel ook enkele wolken. Het blijft droog, het wordt 23 tot 26 graden. Morgen en zaterdag blijft het zonnig. Het plan van staatssecretaris Steven om 340 miljoen euro... te bezuinigen op de gevangenissen, moet in zijn geheel van tafel. Dat stelt de oppositie in het debat in de Tweede Kamer... Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel krijgt de staatssecretaris de wind van voren. Zeker, volop. De volledige oppositie deelt de mening dat zij geen goed woord over hebben voor dat zogenoemde masterplan dienst justitiële inrichtingen van staatssecretaris Steven. Ja, want volgens de oppositie ja, is het een complete uitholling van het gevangeniswezen. Dreigen er risico's voor de veiligheid. En volgens partijen levert het pas na 2026 besparingen op. En dat is wel een hoge prijs voor een bezuiniging van 340 miljoen. SP-Kamerlid Kooiman wijst op allerlei alternatieven uit de gevangeniswereld. Daarom heb ik vandaag eigenlijk maar één echte eis, voorzitter. En dat is staatssecretaris, hoor hen allemaal aan. Gooi dit slechte afbraakplan de prullenbak in. Begin opnieuw. Maak met hen, het personeel en de directeur een nieuw plan... wat door hen ook gedragen wordt... Een meestelijk plan, wat dan ook oprecht een masterplan mag heten. Ja, want dit plan uh, staat inmiddels uh, bekend als disasterplan in plaats van masterplan. Ja, wil onder meer 26 gevangenissen sluiten. Zo'n 3700 banen zijn daarmee gemoeid. En dat wil hij onder meer bereiken door gevangenen thuis hun straf uit te laten zitten met een enkelband. En de regeringspartijen, VVD en PVDA, wat zeggen die? Nou, die zitten behoorlijk in hun maag met deze bezuiniging. Met name de VVD, de partij die eigenlijk niet wilde bezuinigen op veiligheid. Vandaag uh, hoorden we dat Halbe Zijlstra opnieuw betogen... als het gaat om een nieuwe bezuinigingsronde. En toch moet uh, justitie hier eraan geloven. Ja, we moeten wel, zegt Art van der Steur van de VVD. Laat ik allereerst uh, vaststellen dat... Um deze de aanleiding voor het masterplan DEI gevonden wordt... in het feit dat wij met Nederland in een crisis zitten... die zijn weergaat tot op heden nog niet heeft gekend. En het is essentieel voor de positie van Nederland... en de toekomst van ons land... dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht. En daar zijn bezuinigingen voor nodig. Kortom, we kunnen niet anders. Die 340 miljoen moet bij het gevangeniswezen vandaan komen. Want anders moeten we bijvoorbeeld gaan bezuinigen op de politie... en dat willen we helemaal niet. Ja, wat denk je Michiel? Hoe gaat het debat verder verlopen? Nou ja, dit is eigenlijk de toon van het debat. Daar zal weinig beweging in komen. En uh, ja, wat uh, nog duidelijk zal worden is hoe serieus de staatssecretaris... dus de alternatieven van onder meer de ondernemingsraad... gevangenisdirecteuren van gemeenten... hoe serieus hij daarnaar zal gaan kijken... zoals hij gisteren beloofde door zal rekenen. Duidelijk is in ieder geval dat de oppositie uh, niet genoegen neemt... met een vage toezegging, maar echt wil dat met uh, het, uh, de gevangeniswezen wordt gekeken naar verbeteringen. Uh, ja, de vraag is of hij dat zal doen, maar ja, de toon is in ieder geval gezet, nu al. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Een verlies, een verlies van bijna 1 miljard euro in 2012. En in de eerste drie maanden van dit jaar alleen al een dik verlies van 1,6 miljard. Bank en verzekeraar SNS Reaal presenteerde vanochtend voor het eerst de cijfers... en gaf openheid over de stand van zaken bij de genationaliseerde bank grootste probleem is de vastgoedportefeuille. André Meijnema vroeg topman Gerard van Olfen wat hij aantrof... toen hij op 1 februari als de nieuwe bestuursvoorzitter bij SNS binnenliep. Een bedrijf dat door heel veel emoties gegaan was. Uh, wat in uh, december en januari eigenlijk permanent in het nieuws uh, uh, was. Wat daardoor ook wel wat was aangeslagen. Maar ook enorm veerkrachtige medewerkers... die eigenlijk direct daarna ja, de bal weer hebben opgepakt. En, uh, uh, en nu ook weer succesvol zijn...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 Een hele gezonde bank, betalen, sparen, hypotheken. Een hele gezonde verzekeraar, autoverzekeraar, levensverzekeringen, brandverzekeringen. Dat is wat we kunnen, dat is waar we goed in zijn. En dat dilemma komt echt voort uit de vastgoedportefeuille, Commerciële internationale vastgoedontwikkeling. Want daar heeft u behoorlijk op moeten afwaarderen. Zowel eind vorig jaar nog een keer als het eerste kwartaal van dit jaar. Het gaat om 2,8 miljard. En dan denk je, jongen, waar gaat dat heen? Nou ja, dat is een stevige afwaardering. Uh, laten we ook zien. Wat we daarin gedaan hebben is de realiteit op de vastgoedmarkt onder ogen gezien. Kijk om u heen. en U ziet overal kantoren leegstaan. U leest over omvallende vastgoedondernemingen, et cetera. Wij hebben die pijn in één keer genomen... Uh, om juist ook te kunnen concentreren op die gezonde kern van het bedrijf. En niet jarenlang stapje voor stapje pijn moeten nemen... en afgeleid worden uh, op waar je echt voor wilt gaan. Maar dat klinkt alsof u zegt... nou ja, de problemen in de vastgoed zijn met deze afwaardering... eigenlijk wel tot een einde gebracht. Ik verwacht geen verdere verslechteringen meer. We hebben nu een hele conservatieve raming gedaan. De afwikkeling van deze portefeuille zal jaren uh, duren. En ik verwacht dat de afwaarderingen niet groter worden dan de 2,8 miljard die nu genomen zijn. Dan bent u een gelationaliseerde bank. Daar gaat Brussel ook voor een belangrijk deel over. U moet met plan van aanpak wat u verder denkt te gaan doen uh, richting Brussel. Daar moet nog weer een zegen over komen. En u heeft gezegd, uh, ik vrees dat we behoorlijk moeten gaan snijden dit bedrijf op last van Brussel. Wat we weten is dat we de staatssteun die we hebben gekregen... ten opzichte van de omvang van ons bedrijf relatief groot is. We moeten ook reëel zijn. Ook in 2008 heeft om een hele andere reden sns real ook staatssteun gekregen. Dus zal Brussel stevige eisen stellen. Dus wij verwachten dat we zeker property finance zullen moeten verkopen. Wat we in de tussentijd al wel aan het doen zijn... omdat dat ook in de brief van de minister stond... is de verwevenheid tussen de bank en de verzekeraar kleiner maken en die binnen onze groep al iets losser van elkaar zetten. De topman verwacht niet dat door de veranderingen banen verloren zullen gaan. Een overval vorig jaar op een Aldi-supermarkt in Haarlem... is gepleegd door een politieagent. Volgens het Haarlems Dagblad was de man uit Amsterdam... net daarvoor oneervol ontslagen. Dat was ook de aanleiding voor de overval op de supermarkt, zegt de persofficier. Ja, de verdachte die heeft ter zitting ook verklaard dat door zijn ontslag hij eh, ernstig in financiële problemen is gekomen. En daardoor kwam ook zijn relatie op de tocht te staan. En ja, hij zegt dat dat de oorzaak is dat hij hiertoe is overgegaan. Ja, de 25-jarige man heeft dus bekend dat hij de overval op de supermarkt heeft gepleegd. Justitie heeft drie jaar gevangenisstraf tegen de oud-agent geëist. In België is Fouad Belkacem veroordeeld voor het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims. Het kopstuk van Sharia for Belgium kreeg in hoge beroep 18 maanden cel en een boete van 550 euro opgelegd. Belkacem plaatste filmpjes op YouTube waarin hij volgens de Belgische rechter haat predikte. Bij een lagere rechter was hij daar ook al voor veroordeeld. Elkazem en Sharia for Belgium worden ook verdacht van terrorisme. Volgens justitie heeft Sharia for Belgium jonge Belgen ertoe aangezet om in Syrië te gaan vechten. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De nationale ombudsman gaat onderzoeken waarom er geen betalingsregeling is voor verkeersboetes. Nu moeten mensen de bekeuringen in één keer betalen. Alex Brenkmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Komen mensen daardoor echt in financiële problemen? Nou, natuurlijk niet iedereen, maar in de eerste plaats zijn die boeten redelijk hoog geworden, hè, tot eh, 390 euro eh, per eh, overtreding. Maar vervolgens is het zo dat als je niet tijdig betaalt er 50% procent bij komt. En vervolgens, als je dan nog niet betaalt, weer 100%. Procent, en dan wordt zo'n boete 1170 euro in één keer. En er zijn mensen die bijvoorbeeld vanwege schulden eh, leven van 70 euro per week. Dus die kunnen dat soort bedragen helemaal niet betalen. En dan wordt het eigenlijk van kwaad tot erger. En dan is de vraag, ja, is dit nou helemaal de bedoeling? Ja, je kunt ook zeggen, uh, rij wat voorzichtiger als je weet dat je het geld niet hebt. Het zijn niet alleen, denk ik, dat soort uh, overtredingen. Wat je ook wel ziet is bijvoorbeeld mensen die een oude brommer in de, in de schuur hebben staan en niet weten dat ze die af moeten melden voor, uh, voor de registratie. Maar wat voor en boete daarom... staat daarop? Dan uh... nou, kom je in diezelfde orde, ook van 390 Toch euro, zo hard zijn. gaat dat dan? Ja, dat gaat heel hard. En als je dus niet tijdig kunt betalen... krijg je als vanzelf die hoging, verhoging. En ja, dat gaat maar door. Ja, dat stapelt zich op. En dan uh, loop je achter de feiten aan al snel. Uh, nu, nu gaat u aan tafel met de minister van Justitie... minister Opstelten en met het uh, CJIB. Wat wilt u bereiken? Wat ik zou willen bereiken is dat er een, een, een, wel een opening komt voor betalingsregelingen, zodanig dat mensen door gespreide betaling uiteindelijk het totale bedrag wel betalen, want hè, het is een boete, die moet je betalen, maar dat uh, in de eerste plaats het gespreid kan en ten tweede dat mensen dus kunnen vermijden dat ze die enorm hoge opslagen krijgen van 50% en uh, 100%. We hebben u eerder dit jaar ook al horen waarschuwen... dat de overheid onvoldoende rekening houdt... met de persoonlijke situatie van burgers bij het innen van schulden. Eh, waarom nu pas het onderzoek? Is het erger geworden? Nou, dit is eigenlijk een deelprobleem van het geheel. Uh, en we merken dat uh, dit, dit zeg maar een heel hard punt is... in die zin dat Veiligheid en Justitie zegt... hierover overvalt niet te praten. Nou, We proberen nu wel een, uh, een opening te zoeken... Uh, want wij merken dat vooral schuldhulpverleners zeggen... ja, op het moment dat het CIB aan de orde is... Dan, uh, dan valt eigenlijk een redelijke regeling in één keer in het water. Dus het is uit de praktijk dat we het signaal krijgen... Ombudsman, doe hier alsjeblieft iets aan. Maar ge geeft de overheid ook een reden waarom ze dat niet wil? Nou, de reden is natuurlijk bedacht in tijden dat, uh, dat iedereen financieel veel breder zat. Daar begint het natuurlijk mee. Tweede was mulderboetes, want het gaat om die verkeersboetes... Uh, en, en, en niet verzekerd zijn enzovoort. Uh, die waren destijds redelijk laag, maar die zijn inmiddels echt veel en veel hoger geworden... Plus dat er ook nog eens een keertje dat hele boetestelsel overheen is gekomen. Dus men heeft eigenlijk in Den Haag niet in de gaten gehad... wat dit nou in de praktijk voor mensen betekent. Zeker nu heel veel mensen financieel veel krapper zitten. Door de crisis. Dank u wel, Nationale Ombudsman Alex Brenningmeijer. PvdA-leider Samsom heeft terughoudend gereageerd... op de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Zelstra. Die vindt dat het kabinet extra moet snijden... in de zorguitkeringen en toeslagen... Ik ken de voorkeur van de VVD, zo laat Samson via zijn woordvoerder weten. De PvdA geeft prioriteit aan het vinden van een gezamenlijk... en breed gedragen antwoord op de crisis... waardoor mensen weer aan het werk komen. Al dus Samson. D66 vindt het goed dat de VVD prioriteiten aangeeft... voor het nieuwe bezuinigingspakket. Het CDA zegt vooral te willen weten wat het kabinet gaat doen... en is niet geïnteresseerd in beschietingen vooraf. De PVV vindt dat de VVD Nederland verder kapot wil bezuinigen lijkt erop dat het water in de Elbe bij Dresden zijn hoogste punt heeft bereikt. Afgelopen uren blijft het waterpeil rond de 8,75 meter staan. Recordstand uit 2002 wordt daarmee waarschijnlijk niet gehaald. Bij de grote watersnood dat jaar steeg het peil in de rivier naar 9,40 meter, waardoor de historische binnenstad van Dresden veel schade opliep. Gisteren werd bij de stad Halle de hoogste waterstand in 400 jaar bereikt. Delen van het oude centrum staan onder water. De autoriteiten houden nog altijd rekening met een evacuatie van 30.000 inwoners... vanwege een mogelijke dijkbreuk. Het merendeel van de binnenvaartschepen die vastliggen op de Duitse rivieren... zijn Nederlanders. Door de hoge waterstanden is het scheepvaartverkeer... op onder meer de Rijn en de Elbe gestremd. Een van die gestrande Nederlandse schippers is Rines van der Stelt. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, waar ligt u vast? Wij liggen momenteel in de haven van Laanstein, dat is vlakbij Koblenz. Kom, dat is uh, nog redelijk bij de Nederlandse grens, of in ieder geval aan de westkant van Duitsland. Ja, dat klopt. Uh, hoe lang ligt u daar al? Wij zijn hier uh, sinds zaterdagavond, zijn wij hier, liggen wij hier in de haven. En uh, sindsdien uh, ligt het werk stil, dat lijkt me frustrerend. Ja, dat is, uh, ja, dat is vervelend. Uh, wij, gingen, uh, wij zijn nog weg naar Zuid-Duitsland, naar Heilbron. En ja, goed, we hadden eigenlijk afgelopen woensdag daar al moeten lossen. En ja, goed, dat uh, is momenteel, ja, uh, dat loopt eventjes anders dan ze hadden gepland. Waarom kan er nou niet gevaren worden? Wat is, is het te gevaarlijk? Ja, het is, uh, nou kijk, wij moeten dan de nek erop en die is gewoon gestremd in verband met de sluizen die niet kunnen schutten, omdat het water te hoog staat. Mm -hmm. En uh, ja, de Rijn is gestremd, uh, ja, het pijl staat te hoog en dan zijn ze, ja, er lopen een bepaalde... Uh, ja, tuinen of, of, of camping, capeerplaatsen lopen dan onder. En ja, als wij daar met ons schip uh, langs heen gaan varen, dan gaan we natuurlijk schade krijgen. Dus dat, de, uh, dat willen ze niet. Door de golfslag uh, bijvoorbeeld? Juist. Ja. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart dat laat weten dat de schade gemiddeld 1500 tot 2000 euro per dag bedraagt. Uh, hoe is dat bij u? Ja. Nou, bij ons zou dat ongeveer, uh, wij, als we stilleggen, tussen de 1000 en de 1200 euro schade per dag. En bent u daartegen verzekerd? Nou, momenteel krijgen wij een hoogwaardigheid. En wij hebben dan kolen in voor, voor, dus voor Zuid-Duitsland en in ons contract uh, hebben wij een hoogwaterregeling afgesproken. En dan krijgt u in ieder geval iets en bent u niet alles ja. kwijt? Nee, dat klopt. En wanneer hoopt u weer te gaan varen naar, naar Helbron? Nou, de vooruitzichten zijn dat we in de loop van zaterdag weer kunnen gaan vertrekken. En wat vervoert u eigenlijk? Dat zegt u. Wat, wat, wat, wat, waar, waar bent u mee onderweg? Niet iets wat bederft in ieder geval? Ja, precies. Ja. Okay. Ja. Nee, uh, nee wat, wat u vervoert. Oh, bij wij vervoeren? Ja, ja. Wij zijn momenteel hebben wij kolen geladen. Oh, okay, wij komen ja. van Amsterdam met kolen voor, het, uh, voor de elektriciteitscentrale. Dus op zich, in, op zich qua, qua, qua lading heeft het geen haast, maar goed, ja u wil wel door natuurlijk op een gegeven moment. Ja, dat klopt. Ja. nee, ze, ze hebben altijd wel een voorraad liggen, maar ja, dat uh, moet nog niet te lang gaan duren. Dank u wel. Rinus van der Stelte, een van de schippers die dus vast liggen daar. Sport. Nederlands elftal staat voor het eerst sinds een jaar weer in de top 5 op de wereldranglijst. Team van Bonsko's Louis van Gaal steeg 4 plaatsen en staat nu 5e. Top 4 bleef ongewijzigd. Spanje blijft de nummer 1 voor Duitsland, Argentinië en Kroatië. Onze zuidenboeren staan 12e en dat is de hoogste notering ooit voor de Belgen. WK-organisator Brazilië verloor drie plekken en bereikte met de 22e plaats een historisch dieptepunt. Bayern München-speler Frank Ribéry heeft zijn contract met twee jaar verlengd. De Franse aanvaller staat nu tot 2017 onder contract bij de Duitse kampioen. Bekerwinnaar en natuurlijk ook houder van de Champions League. Wielrenner Leeuwen-Westra is niet meer van start gegaan... in de vijfde etappe van het criterium du Dauphiné. Nederlands kampioen tijdrijden kwam maandag ten val... en liep daar een blessure op aan zijn ribben. Gisteren probeerde de renner van Vakantsolei DCM... het nog wel in de race tegen de klok. Zijn specialisme op zich, maar hij werd slechts tachtigste. Bij de AMB Erwin de Hart. Vier files, totaal 15 kilometer. Allereerst op de A2 Maastricht richting Eindhoven... staat file tussen knopend Lederheide en knopend Bata dorp op zes kilometer lang. Staat daar een kapotte vrachtwagen op de rechter rijstrook... A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoop het Rotterpolderplein en Knoop het Velsen 3 kilometer. Richting Amstelveen bij Knoop het Rotterpolderplein 2 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda... staat tussen Knoop het Kleinpolderplein en Knoop het de 4 kilometer. De hoofdpunt uit het nieuws. Oppositie in Tweede Kamer kraakt gevangenissenplan... en wil verbeteringen van staatssecretaris Steven. Ombudsman doet onderzoek naar betalingsregeling Verkeersboetes...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 Houd laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We bellen zo meteen even met Hugo Blom van vpro.nl en vragen hem waarom er op de site geen verslag was te zien van de uitreiking van de zilveren reismicrofoon gisteren aan het VPRO-programma Plots. In het Mediaforum Rosa Garcia-Lopez, sectie Freelance NVA, daar is zij aan verbonden en journalist en columnist Melou van Hintem. En het gaat onder meer over het interview met VVD-fractievoorzitter... Halbe Zijlstra in het Financieel Dagblad. Daarin loopt hij vooruit op de bezuinigingsplannen van het kabinet. Zijlstra laat overigens wel vaker van zich horen... via ingezonde brieven en interviews... zegt politiek verslaggever Joost Vullings van Radio 1. Dat hij toch probeert uh, het VVD-geluid en de fractie... want ik moet zeggen dat veel van de gewone fractieleden... nog er erg onzichtbaar zijn... Dus uh, zodoende kiest hij af en toe een podium. In de Nationale Nieuwsquiz is al meteen Willem van Duivenboden. Die komt uit Almere. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. In de wandelgangen horen we dat er een paar veranderingen op komst zijn... bij uh, de buren van 3FM. Domien Verschuren zou van de ochtend naar de avond gaan... en dus stuivetje wisselen met Michiel Feensa, die dan at work zou gaan presenteren in de ochtenduren. We hebben even met de zendermanager Wilbert Mutsaas gebeld... en die zegt dat 3FM altijd in beweging is. Maar Mutsaas zegt ook dat hij formeel nog niks kan zeggen... omdat de omroepen nog moeten intekenen. Ik citeer, de switch zou een mogelijkheid kunnen zijn... maar ik wil niet op die beslissing vooruitlopen. Er is onduidelijkheid ontstaan over het tweede seizoen van Sterren Springen. U weet wel die duikplankshow van SBS6. LTA Boulevard meldde gisteren dat het programma is uitgesteld tot volgend jaar. En andere media hebben zelfs gemeld dat er helemaal geen tweede seizoen meer van dat programma zou komen. En dat wel producent iWorks al namen van kandidaten bekend had gemaakt. We hebben SBS6 om een reactie gevraagd. U hoort woordvoerder Lindy Noach. Dat is heel erg apart, want wij hebben nooit een datum gecommuniceerd wanneer Sterren Springen terug zou komen. Dus dat het wordt uitgesteld of gecanceld, zoals... Uh ook andere media het zeggen. En dat is gewoon niet waar. Wij komen terug met Sterren Springen. Dat hebben we al aan het einde van het eerste seizoen gezegd. Maar wanneer hebben wij nooit gezegd en nooit gecommuniceerd. Dus dat het is uitgesteld of gecanceld. Klinkt een beetje gek als we nog nooit hebben gezegd dat het überhaupt zou komen. Sterren Springen was het afgelopen seizoen de kijkcijferhit van SBS6... met meer dan anderhalf miljoen kijkers. En de zender kan ook wel wat kijkcijferhits gebruiken. Dus waarom dan niet dat kijkcijferkanon ook in het nieuwe seizoen programmeren? Dit seizoen is natuurlijk... We beginnen aan een nieuw seizoen in september, eind augustus. Uh, dus het kan het hele seizoen nog, maar dat kan ook 2014 zijn. Natuurlijk worden er planningen gemaakt... en wordt gekeken wanneer iets het beste in het, in het, uh, in het programma zou passen. Uh, maar wat gisteren ook door uh, Remco van Westelo is gecommuniceerd... dat we ons nu even focussen op de vooravond van, uh, van SBSS met mooie nieuwe dingen. En hoe die nieuwe vooravond van SBS er dan uit gaat zien... dat maakt de omroep zeer binnenkort bekend. De skiskansversie van Sterren Springen heeft overigens vandaag van Spits... de prijs voor het slechtste tv-programma van het jaar gekregen. De geflopte frisbee. Naar Vliegende Hollanders, want zo heet dat programma... eigenlijk werd ook niet zo goed gekeken als naar Sterren Springen. Een Beetje vreemde situatie gisteren bij de uitreiking van de zilveren reismicrofoon aan het VPRO-radio-inprogramma Plots. Normaal gesproken is het dan groot feest bij de winnaars. Het is toch een prestigieuze radioprijs die ze winnen. Maar Plots-presentator Jai Stijn stond gisteren niet echt te juichen. Deze prijs valt in de week van de ontslagen en Plots houdt op te bestaan. Uh, ik weet nu dat het het beste radioprogramma was van Nederland binnenkort. Nou, Dat is natuurlijk heel teurig. Ja, er was veel aandacht voor de uitreiking van die prijs. Op VPRO.nl was geen videoverslag te zien. En Hugo Blom is de hoofdredacteur van VPRO.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Toch even gebeld, want ja, gisteren via Twitter werd een beetje gesuggereerd... dat de VPRO ontbrak omdat de omroep bang zou zijn... voor boze woorden van medewerkers over de ontslagen bij de omroep. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Bij de VPRO zijn we nooit bang voor woorden. Of ze nu boos of vrolijk zijn. Uh, en op VPRO.nl hebben we ook wel degelijk een verslag van de uitreiking inclusief quotes van ja Einstein en ja Boots geplaatst... om aandacht te besteden aan, nou ja, inderdaad, in een hele moeilijke week... Uh, toch weer een vrolijke mededeling, een mo twee mooie prijzen voor de VPRO. Maar het is niet gefilmd? Nee, het is niet gefilmd. Uh, het, het, het was een redactionele afweging waarbij we gedacht hadden... ja, uh, op hetzelfde moment dat die prijsuitreiking is... waarvan we natuurlijk niet weten hoe die afloopt en hoe die gaat... Uh, worden in het VPRO-gebouw, Nou, een kilometer afstand was dat... gesprekken met medewerkers gevoerd... Uh, over hun toekomst. Dat zijn geen vrolijke gesprekken. Uh, en het leek wat overdreven om dan uh, uitgebreid veel uh, verslag te doen. Uh, dus we hebben gewoon voor een andere oplossing gekozen. Bang voor emotionele reacties? Nou ja, dat waren de woorden van Jean-Pierre. Uh, uh, Jean-Pierre hoe... Gele was Jean een van de, van de juryleden? Ja, een van de juryleden die heeft daarover getwitterd. En uh, ik weet niet hoe hij aan zijn informatie komt, dat wilde hij me natuurlijk niet vertellen als goed journalist. Uh, maar ik heb hem wel laten weten dat uh, wat hij getweet heeft, bezijden de, de waarheid is. Die suggestie klopt niet. Jullie hebben dat gewoon gedaan, uh, jullie hadden dat kunnen doen, en ook een videoverslag daarvan maken, maar dat is gewoon niet gebeurd. Dat is gewoon niet gebeurd. Nee. Maar, um, ja, je zou toch juist laten zien, hè, als het dan al zo slecht gaat, zet, het, zet alles in om, om aan te geven wat voor mooie dingen er worden gemaakt bij de VPRO. Nou ja, dat doen we natuurlijk ook wel degelijk. En uh, ik spreek nu even namens mijn collega Gerard Wolff, hoofdstructuur Radio. Die, uh, laten we zeggen, achter de schermen ervan alles aan zal doen om een plotsachtig programma ons nog in de Radio 1 programmering of elders op de zenders te krijgen. Uh, maar dat is natuurlijk afhankelijk van onderhandelingen. En ja, ik denk dat de reacties gisteren ook uh, na de uitreiking op Twitter uh, uh, van die naart waren, dat het wel degelijk duidelijk is dat het publiek... Uh, plots niet kan missen. Nee. Nou ja, de man die, die daar uh, veel over kan zeggen en uh, veel aan kan doen... is de zendermanager van Radio 1, Laurens Borst. Die hebben wij vanochtend even gebeld... Mm -hmm. um, om te vragen dus of het winnen van deze prijs nog invloed heeft... op de beslissing om het programma te laten stoppen. Uh, volgens Borst is er wat hem betreft nog allerlei ruimte voor plots, maar ligt de beslissing over het voortbestaan van het programma... bij de VPRO zelf. Maar dat moet dan natuurlijk wel gebeuren... binnen de aan hen toegewezen uren op Radio 1, zegt de zendermanager. Ja, dat lijkt mij een beetje een sigaar uit eigen doos. Dat als je het een wil, dan moet je het ander opofferen. Um... En moet allemaal inschikken. Zeker, maar ik denk dat de VPRO al behoorlijk ingeschikt heeft. Als, als je ziet uh, welke programma's van de VPRO sneuvelen uh, vanaf 1 januari 2014. Dan is er nu wel een eind aan het inschikken gekomen. En ik zou zeggen dat de manager zelf tot de conclusie kan komen dat, nou, als er een bijzonder deskundige zuur wordt gezegd, dat plots, dat is het mooiste programma van het afgelopen jaar, dat hij misschien zelf ja. wel ergens een plekje kan vinden. Maar ja, Hugo, kijk, dat is ook de consequentie van de keuze van de VPRO om niet te fuseren. Nou, dat lijkt me wat al te kort door de bocht. Uh, de keuze om niet te fuseren heeft uh, natuurlijk voornamelijk te maken met het feit dat de VPRO graag een zelfstandig profiel handhaaft. Nee, dat, dat snap ik. En dat is een keuze. Uh, dus dan weet je dat de consequentie is dat je minder zendtijd krijgt. Dus de zendtijd die je dan krijgt, die mag je zelf invullen. Ja. En daar zou een, een plots achterprogramma natuurlijk prima in passen. Nou ja, wat ik eerder zei, kijk, we zijn ook zeker nog aan het zoeken, Gerard Wolf is zeker nog aan het zoeken naar mogelijkheden om dat te realiseren. Eh... Uh, niet direct uh, als, als zelfstandig programma, maar we zijn bezig met een nieuw late night magazine op Radio 1. De opvolger van de avond op Radio 6. Uh, en in dat programma zal zeker pla plaats zijn voor plotsachtige programmering. En zo zijn er nog wat meer mogelijkheden waar ja. naar gekeken wordt. De fans hoeven de hoop nog niet te laten varen in ieder geval, dat is duidelijk. Uh, dank dat je ons even te woord stond. Hugo Blom, hoofdredacteur van VPRO.nl. Dank je wel. De directeuren van de AVRO en de TROS, Willemijn Maas en Peter Kuipers... die nemen allebei ontslag wanneer de omroepen fuseren op 1 januari. Ze vinden dat een nieuwe directeur van buiten de fusieomroep AVRO-TROS... een frissere start kan geven. Dat meldt NRC Handelsblad zojuist. De TROS- en avro directeur hebben dit vanochtend aan hun personeel verteld. Daar vertelden ze ook dat ze 60 medewerkers maandag of dinsdag... hun ontslag zullen aanzeggen. Die kunnen nog wel solliciteren op 21 nieuwe banen. In totaal verdwijnen daar 39 banen bij die fusieomroep. RTV Noord heeft foto's van een vermeende laptopdief van de site gehaald. De man zou de computer van een studenten hebben gestolen... en zij had foto's van de dief op haar Facebook-pagina gezet. Die foto's, waarop de man herkenbaar in beeld was... Die waren ook te zien naast het nieuwsbericht op de site van RTV Noord. Inmiddels heeft de omroep de foto's verwijderd... omdat het volgens de omroep nooit de bedoeling was... om die foto's op de site te plaatsen. Juist omdat niet duidelijk was of het ook wel daadwerkelijk de dader was. RTV Noord gaat nog onderzoeken hoe die foto's dan toch op de site terecht zijn gekomen. Een lokale nieuwszender in het Amerikaanse Louisville heeft de kijkers beloofd om de term breaking news niet meer te gebruiken. In een video op de site legt het tv-station uit dat breaking news eigenlijk een reclameterm is. Want het is vaak niet eens het laatste nieuws en vaak is het zelfs geen eens nieuws. Breaking news is seldom actually breaking and quite often isn't even news. At WDRB, we never use that term. We believe the relationship you have with your television station shouldn't begin with a deception. Many times our coverage is first, but it is always based on good, solid journalism. Ja, WDRB in Louisville. Dus naast die belofte heeft het station op de site ook nog een contract met de kijkers neergezet. En daarin belooft dit tv-station dat ze de tijd van de kijker niet zullen verspillen met een soort red race met de concurrent. En dat ze hun nieuws niet zullen hypen. Dan is hier de laatste vraag, de handpraak. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. 45 jaar geleden werd Robert Kennedy neergeschoten in Los Angeles... door Sirhan Sirhan. Vier jaar eerder was hij nog in Nederland op bezoek bij koningin Juliana. En ook de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Luns... was bij dat bezoek betrokken. Die laatste vertelde in 1985 in de tv-show... dat Robert Kennedy en hij elkaar eigenlijk nooit echt hebben gemogen. In tegenstelling trouwens tot mevrouw Kennedy. Ik heb een boek over u gelezen, want ik wilde heel veel van u weten. En daar las ik in dat ook de vrouw van Robert Kennedy... buitengewoon op u gesteld was. Nou, ik wou dat, dat hij wat meer op mij gesteld was geweest. Want hij, hij, heeft, hij heeft een nederlijke rol gespeeld in Den Haag... toen hij uh, terugkomend uit Indo Indonesië twee dagen in Den Haag is geweest. Maar zijn vrouw was, was een heel aantrekkelijke, aardige vrouw. En liet ze dat merken? Nou, ik was in Parijs een paar dagen daarna en zag Kennedy... en die zei... Ik moet u meenemen naar mevrouw. En in zijn hotel, is iets geloof ik, bracht hij me in een vrij donkere kamer. En daar, daar lag ze in bed, ze lag te slapen. En toen zag ze me, en toen was ik wel vereerd, toen ze zei... Daar is die buitengewoon aardige Hollander. Dat adorable Dutchman. Maar daar is het bij gebleven, zoals u wel begrijpt. Ja. Ja. <laughs> Mooi verhaal van Jozef Luns in de tv-show van Ivonie. Het was 1985. Dit is Radio 1. Lunch. Het mediaforum. Vandaag met Melo van Hintum, freelance journalist, columnist op foxhand.nl. En een nieuw gezicht aan tafel, Rozia, Rosa Garcia Lopez, secretaris freelance bij de NVR, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Uh, op het laatste moment ingevlogen, want we hadden allemaal afzeggingen, niemand kon. Ik denk dat ze allemaal in de zon zaten. Ik kan altijd. <laughs> kan je nog iets vertellen over jezelf, Rosa? Uh, ja, ik ben uh, sinds uh, anderhalf jaar geleden begonnen bij uh, de MVJ, zoals je net aangaf. En uh, ik ben daar uh, begonnen uit idealisme. Ik heb ooit uh, op een blauwe maandag journalistiek uh, gestudeerd. En ik uh, ben alles bij elkaar zo'n uh, zolangige twintig jaar uitgever geweest. Bij de uitgeverijen ging het... Uh, de laatste jaren vrijwel altijd uh, om geld. Uh, je kwam om negen uur binnen en uh, je keek van... Uh, hoeveel omzet hebben we vandaag gehaald? En aan het einde van de dag ging je weg met de gedachte van... het is niet genoeg. Gelukkig is de journalistiek heel anders. Nou, heel anders. Precies. <laughs> <laughs> Ik hoor overeenkomsten. een zekere ironie... <laughs> Uh, maar goed, um, uh, berkent, mijn, hart ligt, mijn hart ligt uh, bij, uh, bij de journalistiek. Ja. Ik geloof uh, in persvrijheid. Ik geloof uh, dat informatieverstrekking uh, bijdraagt aan ja. een betere democratie. En, en heel belangrijk, jij bemoeit je dus met die sectie freelance. Nou, we gaan daar zo meteen uitgebreid over doorspreken, mm. Want hebben we hebben er van de week al eerder op deze plek over gesproken. Allerlei uh, freelancers worden ja, afgeknepen. Voelen zich in ieder geval afgeknepen. Dus daar gaan we het over hebben. Uh, ben, ben, je, ben, je, ben je zelf ook nog journalist geweest eigenlijk? Of alleen de studie uh, gedaan? Nogmaals, op een blauwe maandag... Ik ik ben blijven hangen bij Fem, Fem, het Financieel Economisch Magazine, dat later Fem de Week werd. Daar heb ik okay. na mijn staartje ben ik daar blijven hangen. Oké, okay, um, nou we gaan straks eens praten over die, die freelance, hete hangijzers. Um, ik dacht, nou, we hebben twee vrouwen aan tafel, dan kan ik best een grap maken. Hebben jullie nog gekeken? naar nou, Holland bakt gisteravond, Melou? Jurgen, dan nou, wou ik je net complimenteren met je prachtige bloemetjeshirt. En dan ga je zo vervelende opmerking maken. Nee, we hebben dit heel serieus voorbereid. Nee, natuurlijk. Ik heb zelf naar hem het gekeken. was geen onderdeel van de voorbereiding. Nee, nee. Ik, heb, ik, heb wel, ik heb wel heel even net uh, uh, het beginstukje gezien. En ik vond het buitengewoon geruststellend dat uh, daar Martine Bel stond van de groente van Hak. Ik denk, nou, dan komt het helemaal goed met die ja, bakkende ja. mensen. Ja. Ja. Ik beperk okay. me ook uh, tot het compliment over jouw shirt. Er zitten allemaal een beetje in de bloemetjes en de vrolijke ja, kleuren. Ja, we zijn vandaag. zo blij vandaag. Mark Visser heeft keurig zijn, zijn <laughs> nieuwslezers over hem aan. Keurig donkerblauw. Maar uh, als altijd onberispelijk, uh, daar gaan we naar luisteren. Zometeen dus deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Hier is hij met het NOS Journaal. Het plan van staatssecretaris Steven om 340 miljoen euro te bezuinigen op de gevangenissen... moet in zijn geheel de prullenmand in. In een Kamerdebat eisen de oppositie dat er een heel nieuw plan komt. De partijen nemen geen genoegen met de toezegging van Teven om alternatieven te bestuderen. Het lijkt erop dat het water in de Elbe bij Dresden zijn hoogste punt heeft bereikt. De afgelopen uren blijft het waterpeil rond de 8,75 staan. De recordstand uit 2002 wordt daarmee waarschijnlijk niet gehaald. Ook in Nederland daalt het waterpeil. En dat komt vandaag op 13,60 meter boven NAP. Gisterochtend stond het water nog 10 centimeter hoger.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 ANWB Verkeersinformatie nu, hier is Erwin De Hart. Er staat een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook van de A2... Maastricht richting Eindhoven, bij knopend Baterdorp. De file begint al bij knopend Leenderheide, is 6 kilometer lang. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... 2 kilometer tussen knopend Rotterpolderplein en knopend Velzen. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... ...tussen knopend Kleinpolderplein en knopend de Brekseplein, 2 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En de Media Forum vandaag met Melo van Hintem, freelancejournalist en columnist... onder meer van Volksland.nl, en uh, Rosa Garcia lopez secretaris freelance bij de NVJ. Nou, over die freelancers gaan we het nu hebben. Uh, Sanoma, grote uitgever, geeft tijdschriften uit, uh, libellen, maar ook de Donald Duck bijvoorbeeld... Uh, die gaat verhalen van freelancers doorplaatsen in andere bladen van het concern. En een grote groep freelancers is daar nu uh, tegen in actie gekomen. Wat is er precies aan de hand, Rosa? Um, afgelopen donderdag, 29 30 mei, uh, kreeg zowel de MVJ, zoals uh, ook andere beroepsorganisaties, zoals de Fotografenfederatie, maar ook freelancers, die kregen een brief binnen. En daar stond uh, kortweg in dat met ingang van 1 juni, dus uh, let wel, twee dagen later, hè, op zaterdag, zouden er nieuwe voorwaarden ingaan. En die voorwaarden die zijn uiteraard nadelig voor de freelancers. En als je niet akkoord gaat met die voorwaarden, krijg je ook geen opdrachten meer. En wat stond er nou? In. Wij nodigen u niet uit om uh, een handtekening te zetten even te reflecteren of u dit wel wil om even na te denken. Het zijn vaak cryptische teksten. eenzijdige beslissing is eenzijdige genomen. eenzijdige beslissing, dus echt van twee dagen later um, uh, ging dat in. En als je daar niet mee akkoord gaat, dan krijg je geen opdrachten meer. Maar het kwam erop neer dat, dat uh, je maakt een verhaal, dan kan het dus zijn dat, dat stel je maakt het verhaal voor libellen, dat ja. dat ook gewoon in allerlei andere bladen neergezet kan worden um, en dat je daar als freelance eigenlijk nauwelijks iets voor terugkrijgt. Ja, daar komt het op neer. Het grootste deel gaat in de zak van de uitgever? Ja, 70% gaat in de zak van de uitgever en 30% is voor de makers. En stel dat je dus iets maakt met twee mensen... dus dat je samen met een redacteur en een fotograaf op pot gaat... dan deel je die 30% ook door twee mensen. Ja, en de freelancers, eens. freelancers brengen ook nog naar voren dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Ja. Of, of om überhaupt mensen aan het praten te krijgen. Want sommige mensen willen bijvoorbeeld wel in de libellen staan... en ja. misschien niet in de Donald Duck. Ja. Ik doe maar wat. Dat is, dat is correct. In wezen wat er nu gebeurt is dat je maar uh, dus één onderwerp maar één keer kunt uitventen. Want het wordt eindeloos hergebruikt. Ja. En um, um, die bladen die lijken ook nogal veel op elkaar. Dus je kon vaak één onderwerp net een andere invalshoek nemen. Zodat je dus, als je één gesprekspartner had, dat kon uitbuiten. Ja. En dat, is, dat leverde extra geld op. En dat kan dus nu niet meer. Een ja, tijdje terug speelde zoiets ook bij de Volkskrant. Ja, die gingen de samenwerken ook, ja. met het Nederlands Dagblad aan. Hè? Ja met het Nederlands dagblad. Ja, dat werd toen ook zeg maar medegedeeld. Ik moet, ik moet bekennen dat ik nog steeds een brief moet schrijven waarin ik zeg dat ik uh, niet wil dat de dingen doorgeplaatst worden. En wat mij ervan weerhoudt, is uh, dat er gewoon he hele aardige mensen bij het, want, het Nederlands zijn. jullie werken. kan je kiezen daarvoor. Ja, dat is wel gezegd omdat je daarvoor kunt kiezen. En uh, misschien is het dan zo dat ze je überhaupt niet meer willen hebben. Nou ja, dat is dan maar zo. Jammer dan. Ik vind, het, ik, vind het, ik vind het ook heel jammer dat uh, alle freelancejournalisten van Sanoma... want ik heb de brief gezien die ze geschreven hebben... Hè, dat zijn typische uh, uh, uh, uh, uh, uh, mensen die het resultaat zijn van het onderhandelingsmodel binnen gezinnen. De oude generatieconflict hadden we moeten hebben... want dan hadden ze Sanoma, hoop ik, de dikke middelvinger gegeven. En wat er nu is, kunnen we niet aan tafel gaan zitten om het er eens over te hebben. Het erover hebben, jongens, als jullie niet voor ze werken. Dan staat er gewoon niks in die bladen. Doe het gewoon niet. Dat is tegenwoordig niet meer kan. Hè? Dat de freelancers eigenlijk een vuist moeten maken... om zeggen we, we, we gaan per in, per samen juni, Op die manier? Nou, de groeten. Nou, ja. dan doen we gewoon helemaal niks meer. Adviseren jullie dat zou, vanuit, zou, vanuit, vanuit de, de ook Ik, ik, doen, maar ik, ik wil hier een niet. staande ovatie geven voor je. Dankjewel. Bravo. <laughs> dit is wat, wat we maar, nodig maar hebben. Het, maar het gaat zeg niet nee. gebeuren. Nee. Nee. Nee. Um, ja, nee. Um, dit jaar heeft uh, de MVJ uitgeroepen tot het jaar van de freelancer. en Het zelfbewustzijn bij die freelancer... wordt steeds groter. En dat... Uh, bravo voor alle freelancers die dat doen, die voor zichzelf opkomen. Dat gebeurt steeds vaker. Uh, een jaar geleden was het bijna ondenkbaar dat een groep freelancers zich verzamelde en ageerden tegen één uh, partij. En nu zie je dus ook dat die groep van 42 ook een platform aan het creëren is... om daar alle steunbetuigingen ja. ook te verzamelen. En dat is ongelooflijk goed. Gaat het niet gebeuren? Ik denk van wel. Ja, ik begrijp wel dat uh, vlak voordat deze uitzending begon... Uh, de freelancers hebben gehoord dat er een, een gesprek komt... met een hoge pief van Sanoma, Henk Steenstra. Scheenstra, neem die kwalijk. Die gaat over de print daar. Um, dus ja, het protest heeft in ieder geval dat dan uh, teweeg gebracht. Ja, wat, ja. Ik, wat ik trouwens nog wel over wil zeggen, want dat is dan één. Maar de andere kant, als het echt zo is dat mensen op die manier hun verhaal... Bedoel, ja dat die mensen op die manier hun verhaal nog 24 keer gaan verkopen... door telkens een slagje anders op te schrijven, dat vind ik... Dat, nou ja, dat is niet mijn vorm van journalistiek, laat ik het vriendelijk zeggen. Nee, ja, Maar goed, dat is weer een inhoudelijk puntje. Binnen de maar, context van een bepaald verhaal kan je, kan je iets uitpikken... en daar een portret wel, van maken voor weer een ander blad of ja, zo. Ja, dat kan je wel doen. Ja, Nee, dat is het enige waar ik even dacht van... Heug, uh, huh, werken ze op die manier, weet je? Je, je, je, je, gooit, er gewoon, je een, gooit er gewoon een ander dingetje bij en verkoopt nog een, keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dat heeft hmm. weinig meer met journalistiek te maken. Dat heeft gewoon alles met marketing te maken. Dat is weer een heel ander verhaal. Uh, nou, kijk, uh, wat Sanoma claimt is dat elk blad een ander profiel heeft. Dus daar kun je dus je verhaal op afstemmen. Maar dat gebeurt nu, nu dus niet nou. meer, want dat gaan ze dus doorplaatsen. Nou, ben jij zelf uitgever geweest. Kan je het ja. ook niet een beetje verplaatsen in uh, de, de mensen bij Sanoma? Want ja, die zitten ook op alle centjes te tellen. En, en al die bladen waar het dan niet zo goed mee gaat, willen ze toch overeind houden. Dus ik, ik snap ook wel dat ze kijken naar uh, oplossingen. Uh, ja, maar het frappant is altijd dat de oplossing altijd ligt bij het freelancebudget en het afknijpen van het freelancebudget. Daarom ben ik ook weggegaan. Bij de uitgevers. Bij de uitgevers. Ja, ja. Overigens was ik educatieve uitgever. Dus ja. dat was het beter Melo, Jij bent ook eigenlijk freelancer. loop je hier vaak tegenaan, tegen dit soort dingen ook? Nee, we hebben dat bij dat bij de volkskrant ja. gehad dan. Maar en, schrijf je ook uh, nog andere, andere bladen ook, of niet? Ja, maar dat zijn vakbladen. Okay. En uh, daar heb je dat probleem niet. Nee, dus eigenlijk heb jij er niet zoveel mee te maken met, met dit? Nee, opverlopig. ik heb er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Het enige wat ik wel eens heb, is als ik uh, links en rechts een kolom uitspreek... dat mensen dan vragen, mogen we ook uh, op mijn site uh, gebruiken. Maar dan hebben ze me gewoon behoorlijk betaald om dat te doen. En dat vind ik prima, want dat zie ik gewoon als een gratis reclame voor mezelf. Hoe meer mijn naam overal staat, uh, hoe beter uh, dat het voor mij uh, is. Maar... Dan zorg je er wel voor dat, dat je er ook een redelijk bedrag voor uh, gehad hebt natuurlijk. Ja. Ik ben niet, voor 100 en euro dat en dat iedereen dan uh, hoppakee uh, je, je content, zoals dat tegenwoordig heet, uh, gaat gebruiken. Ja. Zou, dat, daar, dat zou ik niet heel erg leuk vinden. Als we er maar goed voor betalen, kan het wel, zeg jij eigenlijk? Ja, want er zijn freelancers inderdaad, die roepen als um, uh, het eerste stuk goed betaald is, dan mag je het doorplaatsen. Want dan is dat ja. daarin, dat bedrag daarin verdisconteerd. Maar is dat, dan en dat, niet, dat gebeurt in, zelf. Maar is dat dan niet zwak in de argumentatie dat ze ook zeggen: ja, maar het gaat nu ook ten koste van de kwaliteit en zo, dan is het dus eigenlijk een geldkwestie ook voor de freelancers. Die kwaliteit is er dan een beetje bijgehaald om het, om het iets meer gewicht te geven. Ik snap niet dat ze niet zeggen iets over netwerk. Want ik dat, dat was een van de eerste dingen die ik uh, dacht toen ik het zag. Hè. Want je hebt, je hebt, als het goed is, heb je allemaal je eigen netwerk met mensen die je tippen. Of die je heel makkelijk kunt bellen op onmogelijke tijden... als we op vakantie zijn, wat vaste redacteur niet lukt. Ja. Dat hoop je dan soms. Dat je daar je eigen verhaal mee kunt halen. Die mensen die vertrouwen jou helemaal. En dus dat die, die snappen voor die bladen dus, opdrogen... Nou ja, ja, die ja, want die, die willen op het moment dat die op een gegeven moment zien van... Huh, ja. maar mijn, mijn, mijn citaat is helemaal uit zijn context uh, gerukt. Ik sta mijn blad waar ik van zijn leven lang niet in zou willen staan. En het is dan jou, dus mijn. Hè, als, als degene die met ze gesproken heeft, jouw schuld. Dus je ondermijnt op de korte termijn, zou je je voor kunnen stellen... zelfs als je betaald zou kunnen krijgen... Hè, voor die doorplaatsing, dat je wat oplevert. Levert. Maar op de lange termijn vraag ik me dat af. Want uh, er zitten natuurlijk een hele hoop mensen in het netwerk voor wie je afhankelijk bent van je werk en je ideeën, die dat helemaal niet op prijs ja. willen stellen en met jou niet meer willen werken. Ja, en terecht. Je, je, de, de, um, ik haak eventjes aan op je opmerking over kwaliteit. Uh, heeft dit ook met kwaliteit te maken? Jazeker. Uh, als een freelancer steeds minder geld krijgt en hij steeds meer werk moet verzetten om uiteindelijk aan reëel inkomen te komen, hè, om te kunnen overleven. Dus de vaste kosten te kunnen, de vaste lasten te kunnen betalen. Ja, gaat ten koste van het verhaal. Het ja. van het verhaal. Ja, ja, ja. En de lezer merkt het. Ja. We gaan naar een verhaal in het uh, Financieel Dagblad. Uh, Halbe Zijlstra, we moeten niet met de kaasgaaf uh, overal wat bezuinigen... maar een paar terreinen flink aanpakken. Dat zegt dus de VVD-fractievoorzitter in die krant. Uh, niet in de Tweede Kamer. Uh, Meedo van hinter verbaas je dat? Nou, ik vind het wel leuk... Ik bedoel, hij, zit, uh, hij geeft meteen een schot voor de boeg. Hij gaat alvast in de arena staan. En hij zegt, uh, Samson, uh, kom erop. Hier sta ik. Ik heb mijn publiek verzameld. Iedereen heeft nu naar mij geluisterd. En uh, nou kom jij maar uit de coulissen. Ja, het is een mooie vorm van dualisme. Ik hou er wel van. Slim, Rosa. Ja, want ik uh, ik, hou, uit, ik, ik, ik, ik, hou, ik hou zelf ook niet van de kaasgraafmethode. Uh, methode Dat zet geen zoden aan, aan uh, de dijk. En uh, vaak is dat uh, een soort verhulling uh, dat er geen visie is en dat men ook niet weet waar het naartoe moet. Hij heeft ook totaal geen dus, visie. Mag dus, dat terzijde. Of weer zelfs, <laughs> maar hij doet alsof. <laughs> dat is al hij meer doet, dan, dan anders. Nee, doen. nee, nee. Hij doet zelfs niet alsof. Maar goed, het ging volgens mij meer om de, de mediapresentatie dan over wat hij zei. Maar hij, hij, doet dan, hij doet niet eens alsof, want hij zegt: ik wil bezuinigen op de uitkeringen en op de toeslagen. En hoe? Ja, dat moet het kabinet maar uitzoeken. Nou, als je dat een visie noemt, be my guess. Maar ik vind er weinig visie aan te ontdekken. Ja. Daar heb je toen zeker. Ben ik naïef als ik denk, van, waarom gaan die twee niet eerst eens even met elkaar praten? Gewoon met een kop koffie erbij of zoiets. Dus in dit geval de PvdA-voorman en de VVD-baas waarom zou je dat nou leuker vinden, Jurgen? Ja, ik bedoel, ik, ik word niet verondersteld de vragen terug te stellen... maar hier, dit, hier ben ja, ja. ik toch reuze benieuwd ja, als naar. Als ik wat met mijn buurman heb, dan ga je toch eerst even praten... voordat ja, je Ja, maar je bent buiten... geen politicus. En dit zijn twee partijen die eigenlijk ja. helemaal niet met elkaar kunnen samenwerken... die de ene rel naar de andere hebben over die samenwerking... die op een hele vreemde kwartetachtige daarom... manier hun beleid hebben gemaakt. Nee, juist daarom niet. Laten ze deze, tra deze traditie maar uh, voortzetten, zoals ze het tot nu toe doen. En dan zien we wel waar de lijntje Dit lijn gaat verbreken. om stemmen trekken. Dit gaat inderdaad om stemmen trekken. En je durven uitspreken. Ja. Heb jij een idee wie de boventoon voert van, van die twee? In, in, in, in, de, in de berichtgeving? Bedoel je Zijlstra? Of ja, ja, wie bedoel je dan? Ja, dat. Als je die strijd een beetje zo uh, analyseert. Ik denk Zijlstra. Toch wel? Ja, ik denk ook wel. Hij is wel iets offensiever nog. Hmm. Ja. Wow. Um, dan nog even uh, over Alp Duzes. We hebben er gisteren ook uitgebreid over gesproken trouwens in het forum. Um, um, maar uh, nu is daar nog iets bijgekomen. Financieel Dagblad komt vandaag met het bericht... dat, dat uh, heel veel geld uh, dat daarvan is ingezameld... nog steeds ja, in een bankkluis ligt. Uh, omdat er allerlei restricties zijn voor onderzoeksprojecten. En uh, nou ja, dat, dat, heel veel van die projecten die worden ingediend daar niet aan voldoen. Dat betekent dat er een hoop geld uh, over is. Dat nog niet eens uh, naar, de, naar de kankerbestrijding is gegaan. Wat, wat vind je daarvan, Rosa? Uh, schrijnend. Ik denk dat dat het woord is. Um, je zet je ergens voor in. Als ik het goed begrepen heb, zijn er 8000 fietsers... die op dit moment uh, de berg beklimmen. En uh, die gaan voor uh, één doel, en dat is namelijk geld inzamelen. Um, ten behoeve van kanker. En vervolgens komt dat geld daar niet. Uh, ja, dat is een kwalijke zaak. Ja, Maar goed, het is niet zo dat, dat de directeuren van op vakantie gaan... Of, of wat dan ook. Het ligt gewoon te wachten op, op goede onderzoeksprojecten. Ja, ik zou ja. zelf wel benieuwd zijn wat voor restricties er eigenlijk zijn. Want ik begrijp dat tot nu toe het geld gaat naar academische ziekenhuizen... en onderzoeksinstellingen. En dat ze, en dat kan ik me vanuit hun optiek wel voorstellen... het een beetje lastig vinden om zich te associëren met bedrijven. Ja. En sponsoren bedrijven. Maar wat nu een beetje het, het, het, het punt is... is dat heel veel onderzoekers juist worden aangezet... zowel door de overheid als door de universiteit... om ondernemer te worden... En om om hun onderzoek op die manier vorm te geven. Dus het idee dat, dat wij hebben van wat een bedrijf is, dat zou je, ja, dat, dat, dat spoort denk ik niet helemaal met wat die mensen daar doen, want die zijn op een hele innovatieve manier, probeer ze medicijnen en technieken te ontwikkelen, waar we allemaal beter van kunnen worden. Mm. En ik kan me voorstellen dat dat bij hun een overweging is, van het, het, het, het soort, als mensen zouden horen, ja, maar ze betalen er bedrijven van, want ja. zo zouden de, onze lieve collega's dat natuurlijk wel weer in de publiciteit brengen. Kijk eens, dit bedrijf wordt ja. betaald door de KWF, dat ze dat heel vervelend zouden vinden. En ik denk als ze op een goede manier zouden communiceren dat het hier gaat om onderzoekers die uit de universiteit zijn gestapt om op hun eigen manier een innovatieve onderzoekslijn te ontwikkelen om de strijd tegen kanker, zoals ze dat noemen, verder te helpen, dat dat een stuk ja. beter zou gaan. Het is natuurlijk reuze jammer, want er ligt nu nog 21 miljoen op de plank. Vorig jaar is er 32 miljoen bij elkaar gereden. Stel dat die erbij komen, dan hebben we het over meer dan 50 miljoen euro. Als je dan nagaat dat mensen die een hoge prijzen krijgen van MWO om innovatief onderzoek te doen anderhalf miljoen krijgen, dan zouden er toch zo'n 30 projecten van gedaan kunnen worden. Ja. Dus ik hoop heel erg voor iedereen dat het wel lukt. Ze moeten die restricties misschien iets... Uh, invalt, de, de, de, in de Ik bord, weet niet of ze in... er zijn, maar zo, nou. ik kan me wel voorstellen... Ja. dat een communicatiemedewerker hier een klus aan nou. heeft... maar ik zou zeggen begin eraan, aan, want het is het wel waard. Ja. Even nog voor de actie, uh, Rosa, want jij zegt terecht... Natuurlijk dat daar, hm. veel mensen zijn daar weer druk mee om daar geld op te, op te halen. Zou dat nog invloed kunnen hebben? Als je dan zo'n bericht in de krant leest, denk je ook misschien... ja, Nou, ik hoef dit jaar misschien even niet te geven... want er ligt dan nog genoeg. Uh, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, als je uh, uh, hoort wat, uh, wat mijn collega hier zegt... dan uh, denk ik uh, dat dat geld gewoon weg nodig is. En uh, dat je inderdaad naar die restricties moet kijken... en dat je de ondernemersvaardigheden van ja. de onderzoekers ook moet gaan stimuleren. En ik bedoel even naar de mensen dus thuis, dat, he, die, ja, die die voor artikel. Ja, ik begrijp je vraag. Ja. Uh, het, het zal ongetwijfeld uh, invloed hebben op, uh, op mensen. Ja, daar ben ik van overtuigd, helaas. Dus handig wel om, om, om daar gewoon duidelijkheid over te schaffen. Ja, zoveel mogelijk. Ja, lijkt me wel. Ja. ja. Uh, en nogmaals, het blijft niet aan de strijkstok hangen... of dat het opgaat aan allerlei... Pink Ribbon hebben die actie gehad, geloof, ja. maar 15 van de ja. opbrengst... Naar, uiteindelijk naar de goede doelen. Maar het moet, ook niet, het moet ook niet op de bank blijven staan. Dat is uh, ook weer niet maar, de bedoeling. Nou, goede, goede uitleg erbij. Dus uh, ja. ik denk dat ze daar wel uh, mee aan de slag gaan. Uh, als ik me niet vergis, gaan we straks in Stand.nl ook over praten. Over deze uh, hele kwestie. Dus dan kunt u ook uw mening geven. Jullie bedankt voor jullie uh, verhaal hier. Het was me weer een feestje. Melo van Hensen en uh, Rosa Garcia Lopez. En we begonnen Dank dat het er allemaal zo vrolijk uitzag. Dat heeft alles te maken met het weer. Dus ik dacht, we zoeken daar ook een toepasselijke plaat bij. waar je vrolijk van wordt. Momentje: Motown hier met de 4-tops. zat er ook weer in, een man met de tamboerijn. Die ziet elk liedje ongeveer van Motown. Prachtig. Uit Detroit, de grote muziekfabriek daar. The Four Tops en I Can't Help Myself. Um, Willem van Duivenbode is hier. Hij is 41 jaar, komt uit Almere. Hartelijk welkom. Komt dichter bij de microfoon, dan kunnen we je allemaal goed verstaan, Willem. Um, in de verzekeringen? Ja. Dat is wat je normaal doet? Ja. Veel zo. onderweg ook bij de mensen? Nee, alles vanaf kantoor. Oké. Okay. Binnendienst. Oké, okay, oké. Okay. En uh, we zijn altijd oververzekerd, hoor je dan? Is dat nog steeds zo, of? Nou, ik zit eigenlijk voornamelijk in de, in de zakelijke verzekeringen. Nou, met name grote machines, uh, grondverzetmachines, agrarische machines. Het is wel handig als je daar een goede verzekering bij hebt. Dat is altijd wel fijn. Als je een, van, een ja. paaltje raakt of zo, dan uh, is het lastig natuurlijk. Oké, okay, uh, we gaan kijken of je het nieuws gevolgd hebt. Dat is het allerbelangrijkste. 77 punten is de hoogste score. Eerst de nieuwsfactor gaan we hebben. De Nationale Nieuwsquiz. Het Syrische regeringsleger heeft de strategisch belangrijke grensstad Khousaïr heroverd op de rebellen. En daarbij zijn, naar voorzichtige schattingen, honderden doden gevallen. Hulpverleners hebben nog geen toestemming gekregen om de stad binnen te gaan. Syrië is in free fall. Regeringstroepen zetten chemische wapens in, terwijl de rebellen gebruik maken van kindsoldaten. Humanity has been the casualty of this war. Ja, Syrische rebellen staan nu dus met lege handen om Assad tot deelname aan een vredesconferentie te bewegen. Dreigden destijds een aantal landen wapens en ook materieel naar de rebellen te sturen. Maar Assads bondgenoten reageerden meteen en breiden hun militaire steun uit. Vraag 1. Naast Rusland en Iran is er ook een militante groepering die Assad te hulp is gekomen. Hoe heet die groepering? Hezbollah. En dat is goed. Vraag 2. Welk land heeft de aanval van het Syrische leger op de grensstad intussen scherp veroordeeld? Verenigde Staten. En ook dat is goed. Het land eist dat de Hezbollah-strijders uit Syrië vertrekken... en ook moeten humanitaire organisaties veilige toegang krijgen tot die stad... om daar de gewonden te verzorgen. Vraag 3, een kop uit de krant. Ik lees hem voor. En je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. We zullen nu de pijn moeten pakken. Dat is de kop dus. We zullen nu de pijn moeten pakken. Gaat dit over één? SNS Reaal. Volgens de nieuwe bestuursvoorzitter van de bank zal de Europese Commissie de bank waarschijnlijk zwaar straffen voor de nationalisatie. Twee. Halbe Zelstra, fractievoorzitter van de VVD, sport het kabinet aan om extra te bezuinigen, bovenop de afspraken uit het regeerakkoord. Of drie, de staat moet coffeeshops in Zuid-Nederland financieel compenseren voor de schade die ze vorig jaar hebben geleden door de invoering van de wietpas. We zullen nu de pijn moeten pakken. Ik gok op deze stelling: de eerste, SNS Reaal. Dat is niet goed. Het was nummer twee, Halbe Zelstra. Het is een kop uit het FD. Volgens Zijlstra moet er een bijstelling komen. Het kabinet moet voortaan gerichter snijden in de overheidsuitgaven... in plaats van over de hele Zo die zogeheten heet een kaasschaafmethode. Vraag vier. Zijlstra wil op drie belangrijke elementen bezuinigen. De zorg, de toeslagen en wat is die derde? Uitkeringen. Ja, dat is goed. We gaan naar vraag 5. dat is het geluidsfragment. Luister goed, wie horen wij hier spreken? Het voordeel is wel dat heel veel spelers al met elkaar gespeeld hebben. Eh, ook in, in vorige jonge jong Oranjes. Dus wat dat betreft, ze, ze kennen elkaar allemaal. En ze weten exact van elkaar wat ze wel en niet kunnen doen. Ik denk dat dat wel uh, goed zit. Wie is deze man? Ik durf het niet te zeggen. Het is Corpot. hij is de bondscoach van Jong Oranje. Vanavond speelt Jong Oranje, dat is vraag 6, een eerste wedstrijd op het EK onder 21 in Israël. Tegen wie speelt Nederland? Tegen Jong Duitsland. Dat is goed. Jong Oranje wacht al ruim 20 jaar op een overwinning op de leeftijdsgenoten uit Duitsland. In totaal troffen beide landen elkaar 12 keer. Daarvan won Jong Oranje er 3 en 5 keer stapten de Duitsers als winnaar van het veld. Dan de laatste vraag. En daarbij kans op maximaal nog vier punten. Um, en we gaan op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik zit op een berg geld. Drie. Sommigen doen het voor mij wel zes keer. Stop. Dat is de actie voor Alp de Zes. Um, ja... Opgeven is geen optie, was voor twee punten de, de aanwijzing geweest. En voor één punt vandaag werd bekend... dat bij mij opgehaalde miljoenen ongebruikt op de plank blijven liggen. Alpdu 6, inderdaad, dat is goed. Wordt dit jaar voor de achtste keer gehouden. In zeven edities werd meer dan 75 miljoen euro opgehaald... voor de strijd tegen kanker. Um, we komen op zeven, dat betekent dat er uh, in ieder geval elf goed moeten zijn... want dan sta je gelijk, maar alles daarboven is nog beter... want dan ga je gelijk aan de leiding...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 Vandaag luidt de stelling. Albu6 is een integer evenement. Veel kritiek op dat evenement. Nou ja, veel. Er is wel kritiek op. Waarmee dus geld wordt ingezameld voor KWF-kankerbestrijding. Critici zeggen dat de tientallen miljoenen euro's nog niet besteed zijn. omdat Albu6 te strenge regels hanteert voor het steunen van kankeronderzoek.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 Terug bij Willem van Duiverboden uit Almere, 41 jaar, scoorde dus 7 zojuist. Dat betekent dat als er 11 vragen goed zijn, we twee mensen hebben met 77 punten. Want dat is de hoogste score tot nu toe. Maar alles boven die 11 is mooi meegenomen, want dan ga je gewoon 4 aan de leiding. Ik eh, moet de vraag helemaal stellen. Dat staat echt keihard in de spelregels. Doorheen schreeuwen heeft geen enkele zin. Het wordt alleen maar onduidelijker eh, dan het antwoord dus of pas. Daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. Wie heeft gezegd dat ruim 3900 kinderen van vluchtelingen... ten onrechte in Nederland zijn geweigerd? Mark Dulaat. Dat is goed. Welke bekende Amerikaanse zangeres treedt vandaag op in Amsterdam? Barbara Streisand. Goed. Volgens welke minister heeft de praatpaal zo'n langste tijd gehad? Uh, minister van Verkeer. Hoe heet ze? Uh, stop. Schuld is het. Hoeveel miljoen euro betaalt Nederland volgens het CBS... jaarlijks aan ex-verdachten... 20 miljoen. Na welke voetbalclub vertrekt doelman Maarten Stekelenburg definitief? Voorlem. Goed. In welke stad betaal je volgens nieuw onderzoek verreweg het meest voor een studentenkamer? Amsterdam. Goed. In welke Nederlandse plaats staat de oudste stal van West-Europa? Den Bosch. In Best. Uit welk land komen de 150 vluchtelingen die zich in Nederland mogen vestigen? Ethiopië. Syrië. Welk land voldoet aan alle criteria om het 18e land met de euro te mogen worden? Turkije. Letland. Welke woningcoöperatie schrapt 250 banen en sluit vier kantoren? Pas. Vestia. Welk land is volgens onderzoek van CheapTickets.nl... gestegen naar de top 3 van meest populaire vakantiebestemmingen onder jongeren? Spanje. Tunesië. José Mourinho heeft in zijn laatste interview als coach van Real Madrid uitgehaald... naar de arrogante houding van welke speler? Ronaldo. Dat is goed. In welk land is het oudste apenfossiel ooit gevonden? Pas. In China, hoe heet de opgestapte burgemeester van Haren... die is benoemd tot waarnemend burgemeester van Terschelling? Wat? Dat is goed. Wie wordt de nieuwe veiligheidsadviseur van president Obama? Rice. Susan Rice, dat is goed. Zijn het er elf? Dat nee. is de grote vraag. Nee, zegt hij zelf al. Inderdaad, het waren er zeven. Maal zeven. 49. 49. Ja. Dat is te weinig. Te weinig voor, uh, voor de koppositie. Dus uh, je krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid... lunchradio De Mok en de Lunchbox... Nou, perfect. Naar, naar Almere. Um, het is niet anders. Hartelijk dank voor het meedoen. Okay. En een goede reis terug. Wij melden ons zometeen met um, een nieuwe werklunch. En dat zou wel eens... Nee, ik weet eigenlijk wel zeker dat dat, dat is. Uh, er is namelijk een nieuwe organisatie in het leven geroepen. Um, Rijnmond Veilig. En wij praten met de woordvoerder van die club. Want die club Rijnmond Veilig moet ervoor gaan zorgen... dat als er calamiteiten zijn in het Rijnmondgebied... dat de samenwerking met elkaar beter gaat. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Morgen in...